Netanjahu's woorden beloven weinig goeds voor het topoverleg... dat hij later vandaag heeft in het Witte Huis in Washington. Dan het weer op de meeste plaatsen helder, minimaal rond 5 graden... en plaatselijk kans op vorst aan de grond en mist. Overdagperiode met zon in het zuidoosten kans op een buit wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Nog een uurtje te gaan. Nog een uur is de wachtkamer van de nachtzuster gevuld... met mensen met vragen en mensen met antwoorden. Schuif gewoon aan, kom erbij zitten. Door te bellen naar 0800-1121. Door te twitteren naar apenstaatje-nachtzuster. Of te mailen naar nachtzuster of je te melden op de chat. En dat doe je dit door te surfen naar www.nachtzuster.net... en daar links in het menu de chat aan te klikken. De vragen die nog openstaan... zijn eigenlijk niet van, uh, in grote getalen aanwezig. Um, volgens mij is het enige wat nog echt niet beantwoord is... Nou, twee zijn het er nog. De ene is wie de schoenen van Annemien wil hebben... Die schoenen in maat 37,5 zandkleurig, gemiddeld hakje en heel keurig. Hebben ooit meer dan 50 gulden gekost. Ze staan maar weg te stoffen in die kast van Annemien. En als iemand ze wil hebben, dan kun je nu bellen naar 0800 1121. Uh, en Art die wil heel graag mensen horen die ervaring hebben met het zetten van een tongpiercing. Nou geloof ik dat dat niet echt mijn luisterpubliek is, want er heeft nog niemand over gebeld. Maar mocht jij degene zijn die daar iets over wil zeggen zonder heel veel te slissen... bel dan naar 0800-1121. En dan is er nog die, dat raadsel van die hond van Paul. Um, ja, we hebben het er al even over gehad. Misschien zat de uitleg daar gewoon wel al bij. Maar misschien kun je er nog iets over zeggen. Een hond die in het park gaat apporteren... en dan iedere keer als die de stok terugkomt brengen... eerst een plasje doet. Hoe heeft een hond dat aangeleerd? Waarom is die zo geconditioneerd? Hoe kan het gebeurd zijn? Als je daar een idee bij hebt, 0800-1121. En dat is ook het nummer dat je kunt bellen... als jij toevallig nog een nieuwe vraag hebt. Oh ja. De vraag natuurlijk, die we net kregen van Richard helemaal uit India... die... Um Vroeg van hoe kan het toch dat hele verhaal met dat kamermeisje op het hotel. ochtends de man die ging ver zou vertrekken. Dat kamermeisje kan dan helemaal niet op een kamer zijn. Want volgens de regels in een chique hotel kun je niet als kamermeisje al op een kamer zijn. Als de uitcheckende gast zich op dat moment daar nog bevindt. Wie heeft daar een filosofie over? 0800 1121. On a lonely highway, blue hotel. Life Van Chris Isaac. 0800 1121, dat is het nummer dat bijvoorbeeld Evert belde. Hallo Evert. Ja, hallo. Nou. Wat een gezellige uitzending heb jij vannacht, hè? Ja, het is niet mis, hè? Nou, en ik kan overal wel over mij praten. Oh. Dat is het, uh, dus ik dacht, zal ik bellen, zal ik bellen, zal ik bellen. Maar uh, ik weet bijvoorbeeld alles over geitenwolle sokken. <laughs> ik weet ook nog wel iets over jachthonden. Oh. Uh, ik kan ook heel goed knopen aannaaien. Dus Wouter mag ze over hem wel bij mij brengen. Ach. ja En mag ook wel tegen me aanlullen. Dat vind ik wel gezellig. Maar waarom is een veelzijdig man als jij wakker om 8 minuten over 5? Ik word om... altijd midden in de nacht wakker. En ik ben ook redelijk vroeg naar bed gegaan. Want ik was erg moe gisteravond. Maar Meestal ben word ik midden in de nacht wakker. Dus ja, dan ga ik maar even de radio luisteren. Ja. Maar wa waarom dan? Dat weet ik niet. Dat, uh, oh. Ik weet niet. Ik ben waarschijnlijk te druk met allerlei dingen. Nou ja, dat kan te druk in je hoofd. Ja, ik denk het wel. Mm. Nou, en, maar begin dan maar bij die jachthonden, want dat zit me wel een beetje dwars. Oké, okay. nou het is, het is natuurlijk zo, een jachthond... Die, is, die moet erop getraind worden om zijn prooi te apporteren. Wat je dan moet zien te voorkomen als basis... dat is een prooi verscheurt. want die wil jezelf namelijk uh, verscheuren, opeten dus. En uh, als een jachthond dus een stok verscheurt... Uh, voordat hij die, die uh, kon brengen, dan is hij dus inderdaad niet geschikt voor de jacht. Nee. Stel dat het echte prooi was, dan zou die jouw buit uh, verscheuren. Dus hij was inderdaad dus niet geschikt voor, als jachthond. Maar of dat dan aan de opvoeding ligt of zo, dat weet ik niet. En ik denk dat het met de plassen die er eender is, dat hij gewoon die hond even kenbaar wil maken. Want dit is mijn prooi, dit is uh, ja onze prooi, zeg maar. Ah, oké. Okay. Hmm. Nou ja, duidelijk. En overigens de geitenwolle sokken-types, dat, uh, dat is echt een uh, type uit de jaren 70, op beerkenstok, sandalen en zo, van ja. die geitenharen en geitenwol klopt allemaal, maar het werd op een gegeven moment zo populair dat alle grijs gemelleerde sokken, die, uh, ook al was het van acryl, dus van kunstwol, dat noemden ze gewoon geitenwolle sokken, dat kon je gewoon bij de hemel komen, maar alles noemden ze geitenwolle sokken die zo grijs gemelleerd waren. Maar dat was gewoon echt een trend voor de alternatieve types, uh, biologisch, dynamische uh, mensen en zo. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. En uh, als uh, Marieke de spinnenwiel kwijt wil, dan blijkt me niet echt een type die uh, veel dingen van de hand uh, doet. Maar uh, nee. ik, weet zelfs, ik weet zelfs waar een action in Utrecht is. Ik heb even een telefoonboek gekeken. Oh, ik nou. Plantage. Hoeft niet meer, maar goed. Ik nee, maar bezig. toch leuk om dus te weten. Als er nu mensen in ja. Utrecht zijn die denken, waar zit die dan, die action? Ja op het yeah. plattage, dus nou, yeah. ja, oké. Okay. En uh, nou, mijn vraag was eigenlijk een beetje in aansluiting op uh, die oude liedjes... Ik, ben zo, ik heb laatst iets gelezen over melancholie, en dat is van als je heel onbestemd verlangen hebt naar iets, hè, van, wat je, waarvan je eigenlijk niet weet wat het is, ja. en uh, ik heb dat bij sommige liedjes, ik had het bij het liedje van Berend Botje bijvoorbeeld, want die kwam nooit weer om. Ja. En dan, dan komt er komt echt zo'n onbestemd verlangen in me op, en ik heb ook maar het ook bij Wacht even, een, wacht even, een onbestemd verlangen naar Berend Botje of naar Nooit meer weer omkomen? Nee, naar na, Nooit meer terugkomen. Ergens echt, veren, waar? iets. Ver weg zoeken, zeg maar. Naar Amerika. Dat is het. Ja, bijvoorbeeld. Oh ja. Oké. En de hele fado, bijvoorbeeld. Die Portugese fado. dat gaat toch ook over Over dat gevoel. Dat is heel moeilijk te omschrijven. Er is een woord voor, dat weet ik nou even niet meer. Maar dat is echt ook onvertaalbaar. Zielen. Nee. Een Portugees woord dan. Ja, maar er is ook een Duits woord voor. Wat? Zou dat. Zou dat? Ja. Ja, er is in het Duits ook een woord voor dat zich niet naar het Nederlands laat vertalen. Ja, nou, waarom weet ik dat? <laughs> ja. Het is echt iets heel raars om te weten. Ja, het is heel raar. Het is, het is ook een heel raar begrip. Ik vind dat mooi, dat soort begrippen. Ja. Ja, dat is het begrip gezellig. Dat is typisch Hollands. Dat is ook in geen enkele taal vertaalbaar. Nee. Dat is grappig, dat soort woorden. Ja. Nou ja, dat is. Uh, maar hoe, wat heeft dat eigenlijk met, het hele, met de hele uitzending te maken? Nou, die, uh, het ging een tijdje over. Oh, het liedje over van dat. dat uh, over die, oh, ja. die man die al die uh, oude liedjes uh, had en zo. Ja. Ik denk van misschien weet u wel, ik uh, ben nog op zoek naar de tekst van een liedje en het gaat, uh, t, t, t, t, t, heet. Ja. Karretje dat op de zand wegreedt. En het gaat er over karretje op de zand wegreedt. De maan was heel. He nee, de. Oh ja, de maan was helder, de weg was breed. De voerman maar te rusten. En volgens mij is de het die een ravijn of zo, maar hij gaat dood. Of tenminste iets vreselijks, dat komt ook nooit meer terug. En dat zo mijn vader vroeger altijd voor ons als kind. En, en ik weet die tekst niet meer, maar de, daar hoort dat gevoel ook bij, zeg maar. Ja, nou, moet ik, daar kom ik dan volgende week even op terug. Want ik weet ja, bijna zeker dat Kaas, uh, Kaas Kees, de, die, uh, die ook belde met die tekst van het. Uh, want het glazen oog, ik kan vast ook de tekst hiervan geven. Ja, dat dacht ik al. Ja. Dus ik denk van daarom wel uh, ik maar. Ja, nou heel verstandig. Ja, ja nou dan hoop, hoop ik dat ik het nog hoor. Nou, ik, ge, ik geef vast 0801121. Misschien is er nog iemand anders. We hebben tenslotte nog zo'n. Uh, nou, hetzelfde. En ook maar als Marike de spanningwiel kwijt wilde, hou ik maar aanbevolen. Waarom dan? Nou, ik, ik, ik, wil, ik, wil weer, ik heb vroeger ook leren spinnen en ik wil nu weer gaan spinnen in de, in de nabije toekomst met allerlei vezels gewoon. Oh? Ja. Dus, en wat voor dus, vezels dus, dus, dan gewoon? Oh, van alles en nog. Je kunt, je kunt met alles spinnen, inderdaad. Ik heb ook met honden haar gesponnen vroeger. En, uh, ja, ja, ja, ja. Want jij bent ook een rare vogel. Waarom? Nou ja, iemand die zegt: ik heb vroeger met honden haar gesponnen. Precies. <laughs> ja ik, heb, ik, ik doe van alles en nog wat maar ik, ben, ik, ik zit in de textiel dus oh. het, daar dat, dat ik ook goed knopen aan kan maar ik doe ook naaiklusjes voor mensen bijvoorbeeld en dat soort dingen ja en wat is dan je beroep textiel vormgeven en wat, wat geef je dan zowel vorm uh, stoffen en kostuums oh. ja. en wat is het laatste wat je gemaakt hebt ik heb ik doe veel aan hergebruik van kleding. ik werk ook in een tweedehands kledingwinkel. Daar haal ik veel mooie kleren uit. en in ons kerstpakket zaten twee van die lange, nee hoe noem je dat, sleeve blankets. dat zijn van die van die fleece dekens. die sla je om en dan lekker voor de open haard of voor de kachel weet je wel, om te loungen. ja. en daar heb ik een pak van gemaakt van twee ja, heel, het is een heel mooi pak geworden. En dat is het laatste wat ik gemaakt heb. Okay. En waar verdien je dan je geld mee? Ik zit erbij al. Oh. Dus dat is het, daar moet ik het van doen. En ik ben wel op zoek onderhand naar een betaalde baan. Maar voorlopig doe ik alleen nog maar vrijwilligerswerk en zo. Ja. Oh ja. En dan heb je ook de tijd om te spinnen? Daar heb ik ook de tijd Ja, ik wil sowieso alleen maar part-time werken, zodat ik mijn eigen werk kan blijven doen. Want ja. dat is allemaal liefdewerk op papier hoor. Oh. Dat verdient niks. Nee, in de vormgeving verdient het niks. Oh ja, verschrikkelijk is dat toch hè? Ja, het is wel vervelend. Ja, Ja, ik dacht laatst nog, ik had eigenlijk gewoon kunstacademie moeten gaan doen. Maar volgens mij, als je kunstenaar bent en je bent niet zo goed, wat in mijn geval dan het geval zou zijn, ben ik bang, dan, dan ja, waar verdien je dan je geld mee? Ja, allerlei bijbaantjes en uh, zo, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan moet je uiteindelijk moet je de hele week in een kledingwinkel staan, zodat je s'avonds en een in het weekend een beetje kunt schilderen. kende zat. Ja. En ook, ook als je goed bent, hoor, maar, want ik ben toevallig wel goed in mijn vak, als zeg oh, ik ja. het zelf. Maar je moet gewoon namens de bekendheid hebben. Je moet een keer bij de wereldrijd doorkomen, of zo. Oh. Dan, dan, ik denk dat je dan wel aardig kunt verdienen. Oh. Maar anders is het gewoon een sappeloor, hoor ja. ja, ja. ja, ja. Ja. Nou, ik, um, uh, ik geloof dat we iemand hebben die de tekst kent van het liedje dat jij zong. Even checken hoor, of het ook echt zo is. Even, even terugzoeken. Marianne? Hallo. Hallo? Ja? Wist, uh, jij wist wel over welk liedje heeft het had? Ja, een karretje langs de zandweg reed, de maan scheen helder, de weg was breed, de, het paardje liep met lusten. Kwet oh ja. dat het zelfs zijn weg wel vindt, de voorman lijkt te rusten. Ik wens je wel thuis, mijn vriend, mijn vriend, ik wens je wel thuis, mijn vriend. Een karretje reed langs berg en dal, de nacht was donker, de weg was smal, het paard liep als met vleugels, de voorman hield de teugels. Ik wens je wel thuis, mijn vriend. Mijn vriend, ik wens je wel thuis. En dan één karretje keert behouden weer. Het ander heeft daar geen voerman mee. Meer. Waar mag hij zijn gebleven? Kwet dat je hem langs de zandweg vindt. Of mogelijk ook daarneven. Hij komt niet meer thuis, die vriend. Die vriend, hij komt niet meer thuis. Het gebeurde wat vreselijks met hem, ja. Ja maar... <laughs> ja, maar dat was het inderdaad. Ja, prachtig. Hij kwam dat niet prachtig. meer thuis. Nee, maar dat was dus wel diegene die dus, uh, ja, met de, de weg was breed en de maan scheen helder. En die ander reed langs berg en dal. Met de, de nacht was donker, de weg was smal, maar die hield de teugels. En die andere die lag lekker lui uit de achterhoofd, want die dacht, nou het paardje die vindt ze weg wel, maar die lag dus later later ja. naast de zand weg. Ja, dus het is een wijze les dat ook al, het is een, dus het, de, de, de, de moraal van het verhaal is, dat ook al lijkt het allemaal helder en licht, dat je toch je ogen open moet houden. Precies. Dat ah. je de niet moet laten vieren. Precies. Ja. Hey, en Marianne, ja. deed je dit uit je hoofd of las je het voor? Ik doe alles uit mijn hoofd. Al mijn gedichten zo, lees, zeg ik ook uit mijn hoofd, want ik heb niks op papier. En dus, uh, maar, dus... hoe, waarom zit dit nog zo in je hoofd dan? Oh ja, dat heb ik vroeger ook op school geleerd, of ik weet niet waar, maar al ja. heel lang geleden. Ja, ja. En dan anders. Huis... Da Hartstikke Huis... mooi. Nou, ik vind, ja, ik vind het prachtig. Ja. Dank je wel. Ja, niks te danken. Heb je het nou onthouden? Uh, nee, dat is niet, nou, grotendeels, grotendeels blij dat we hier grotendeels. Die nam het uh, de gemakje en die ander die lette goed op en die kwam ja. wel behouden thuis. En degene die de brede weg en de heldere maan had hier lag... Ja, de, de, de strekking van tekenen. het verhaal was wel duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Ja. Hé <laughs> okay. hey Marianne, super, dankjewel. Ja, niks te danken. Oké, okay. okay. nou, uh, iedereen blij, tevreden? Ja, heel erg. Dank je wel. Oké, okay, nou dan ga ik weer op zoek naar nieuwe vragen. Want ik ben er doorheen en ik heb toch echt nog zo'n 40 minuten te gaan. Nou, prettige uitzending nog. Nou, Is dat vol? Ja, ik denk dat het wel lukt. Ik ja. zeg gewoon nog een paar keer 0800-1121 en dan bellen er vanzelf in mensen. Vanzelf? Ja. <laughs> Dankjewel hè, voor je bijdrage. Graag gedaan. Doeg. Doeg. 0800 1121, zeg ik dan inderdaad. Want volgens mij hebben we echt alle vragen beantwoord, zo langs mijn hand. Even kijken hoor. Ja, we zitten nog wel met de schoenen van Anamien. Maar die ga ik gewoon echt niet aan de straatstenen kwijtraken, volgens mij. Maar als je in de buurt van Bunnik woont. en je wil gratis een paar zandkleurige schoenen in maat 37,5 op gaan halen. dan kan dat hè. Dus laat dan even van je weten, van je horen via 0800 1121. En. Uh, ja, dat verhaal van die hond, die is steeds plast als die moet ap apporteren. Volgens mij is dat ook wel zo'n beetje beantwoord. Ah, de vraag van Art. Die wordt maar door niemand beantwoord. Die wil zo graag van mensen horen die ervaring hebben met het zetten van een tongpiercing. Nou ben ik bang dat die mensen tegenwoordig op zaterdagnacht naar Radio 1 luisteren. Maar mocht je een tongpiercing hebben, bel even. 0800-1121. Marnie, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Nou, over de tongpiercing... Ja. <laughs> ik zou dat me niet doen, hoor, als ik oud was. Nee? Nee, ik bedoel, als je geen spraakgebrek hebt, dan krijg je het daar wel van. Ja, ja. en hij, hij stotterde al een beetje, dus ik begrijp het ook niet zo goed. Nee, dat okay, je... lijkt me geen goed idee. Moet je nee, maar vanaf zien. Maar Manny Ik heb geen ervaring, maar money. ik kan me er van alles bij voorstellen. Maar hij had hem al. Hij had hem al? Hij had hem zelfs al. Oh, want dat heb ik niet gehoord. Ik ben om een uur of vier pas uh, wakker geworden. Dus nee. Toen was hij al geweest. En waarom werd je om vier uur wakker? Van jou? Oh, praat ik weer te hard? Ik, ik val heel vaak met de radio in slaap. <laughs> en dan word ik ook weer met de radio wakker. Ja, ja. misschien dat er muziek was. Stom staat de muziek harder ja. dan dat het praten is. Hè? Ja. <coughs> Sorry. Oh. Ja. Maar ik bel eigenlijk over die, uh, die man, hè? die DSK... Ja, oh ja, die vergeet ik nog helemaal, ja, hè? Ja, die vergat je. Ik denk, maar, nou, ik kan wel ophangen als wil het niet meer weten. Maar noemen, noemen we hem nu ook niet meer Strooskamer, noemen we hem nu DSK? DSK, ja. Ja, gek vind ik Iedereen weet dan waar je het over hebt. Ja, het dat is, is ook wel weer kort. waar. Ja, Asfit... oh, dat vergeet ik helemaal. Het kamermeisje, ja. <coughs> Sorry. Ik neem even een beetje water, joh, Manni. Ja, hè? Ja. ja. ja. Maar, um... Ja, de... Even, Want jullie hadden het over dat het s'morgens gebeurde, maar dat is niet waar. Oh. Het was al twaalf uur. Twaalf uh, uur s'middags? Ja, want ja. hij zei toch later. Eerst had hij het ontkend en toen zei hij dat hij met zijn dochter aan het lunchen was. Oh ja. Dat doe je niet s'morgens. Nee, dat is waar. Ja. Dus het was omstreeks twaalf uur en half. Eén dat het gebeurd is. Maar, de, maar als. Stel nou dat het ja. waar is. Dat hij met zijn dochter aan het lunchen was. Nee, dat was niet waar. Nee, dat kan ook niet. Maar stel. Ja. Dan nog. Dan nog denkt Richard, die dus in het hotelwezen heeft gezeten, zijn half leven. Nou, meer dan drie kwart van zijn leven. Die denkt: wat doet dat meisje dan op die kamer? Ja, nou, um, ik heb heel veel uh, gereisd. Dus ik heb. Heel veel in hotels geslapen. Ja. En ik, dit was een chique hotel, dus daar ja. weet ik het niet van. Want zoveel geld heb ik niet om zo'n chique <laughs> hotel te betalen. Maar uh, normaal is het zo dat je voor tien uur van de kamer moet zijn. Ja. ja, maar dat is volgens mij bij die chique hotels allemaal wat minder streng, hoor. Ja, maar het is, het is wel vreemd dat je om twaalf uur nog in je naki loopt, hè? Nou, maar dat is zo gebeurd in principe. <lacht> <lacht> ik ken mij... mensen die hebben daar precies anderhalve seconde voor nodig. Nou, volgens mij wist hij... Ja, dat is mijn complottheorie, hè? Ja. Uh, wist hij gewoon hoe laat dat meisje normaal gesproken op de kamer kwam... om de kamer schoon te maken. En ik denk dat dat meisje zich vergist heeft. Dat ze niet goed gekeken heeft dat die kamer al... Uh, uh, vrij zou zijn uh, die dag. Dus dat ze nog niet uh, hoefde schoon te maken vroeg. En. Uh, nou, dat ze gewoon. om de normale tijd. die kamer is gaan schoonmaken. Ja. Want ik geloof niks van afspraakjes hoor. Nee. Want. Uh, en bovendien. was het bewijs dat het gebeurd is ook nog. Uh, en dat ze, nou ja, zeg maar, gevochten hebben. dat hij. DNA materiaal van ja. haar onder zijn nagels had zitten. Ja, ja maar ik kan, ik weet je, het, aan de ene kant denk ik mensen doen zulke rare dingen. Ja. Weet je, als je als je als je naar wil denken van haar, dan kun je denken van ze is ze is naar die kamer gegaan, ze heeft gewoon. Uh, ja, ze heeft er gewoon de hele boel in scène gezet om hem, weet ik veel, te laten, te kunnen chanteren. Of, of ze, heeft, ze heeft hem versierd en er later spijt van gekregen. Of dat soort dingen. Dat kun je verzinnen. En als je, als je kwaad van hem wil denken, dan kun je ook denken inderdaad. van Ja, hij heeft daar gewoon gezeten. Het wachten tot het meisje kwam. En, uh, dus... Ja, maar hij deed het niet voor de eerste keer, hè? Ja... Ja, ja, lastig. Ja, één keer een dief, altijd een dief. Ja, nee, of wel. hij had de naam en zij heeft daar misbruik van gemaakt. Ja, maar ze wist niet eens wie hij was. Nee, ja, nou, maar dat lijkt me ook al wel weer stug, hoor, in zo'n hotel. Nou ja, goed, bedoel, je, je kunt wel weten dat, hoe die meneer heet. Ja. Maar, bedoel, dan weet je, de heel ze hebben, ze houden toch niet? Dat staat toch ook, ook niet uh, hè, overal geregistreerd? ja. Nou ja, ik, ik denk dat we er urenlang over kunnen filosoferen, ja. maar dat we er of nooit achter komen of dat er nu nog zoveel rare details naar boven gaan komen dat het uh, of heel duidelijk of heel onduidelijk wordt. Ja, en als er niks aan de hand zou zijn, Astrid, ja. dan had hij zo toch dat zijn baan niet opgezegd. Nou ja, maar dat, is, ja, dat, dat, dat soort dingen zijn natuurlijk ook altijd weer tweeledig uit te leggen. Want je kunt hem ook bijna als een held zien als je zegt van... ja, hij kan zich nu niet concentreren op, de, op dit moment best wel heel belangrijk werk. Dus hij, uh, hij maakt ruimte voor iemand die dat wel kan. Je kunt het, allemaal, je kunt het zo, in, zo zwart of zo wit inkleuren als je wil allemaal. Ja. Nee, maar ik, uh, ik, ik denk dat het meisje wel gelijk heeft. Maar goed, misschien zijn er andere mensen die er anders over denken. Ja, zijn. nee, ik denk dat iedereen er weer verschillend over denkt. Ja, dat ik krijg op de, ik op, de, op de chat. Ja, ik chat. toe te voegen hebben of zo, ik weet het niet. Maar, uh... maar op de chat zegt nu iemand: hij heeft zoveel geld, hij kon wel tien escorts verkleed als kamermeisje ja. op zijn kamer laten komen en betalen. Maar dat is, ja, de basis van iemand verkrachten is natuurlijk een machtsverhaal en niet ja. een seksueel verhaal. Hij wilde nou ja, gewoon zijn macht uh, tonen en, en uh, laten gelden. Ja, ik weet, ik, uh, ik, uh, ik uh, heb geen flauw idee. We zullen het ooit een keer horen. Ja, ik hoop het wel de een beetje, want ik ben er zo box. nieuwsgierig. Maar goed, Wat zeg je? Ik word altijd zo nieuwsgierig van. Ja, ja, nou ja, ik, dat houdt mij ook wel bezig. Ja, en, uh, ja ik heb ook een tijdje bij uh, de recherche dienst gewerkt. Echt waar? Het zit ook allemaal een beetje in mijn bloed. Wat deed je dan bij de recherchedienst? Ik was uh, datatypiste. Dus ik moest uh, verhoren uitwerken. Zeg maar oh. mensen die verhoord waren ja, ja, ja. opgenomen op een bandje vroeger dan nog. Ja. Dan nu op een CD'tje zijn. En uh, ja, dat moest uh, met alle a en hums en uh, o en uh, uitgetikt worden. En dat mocht ik doen. Leuk. Nou ja, leuk. Interessant. Nou, het was niet altijd leuk, inderdaad. Het was wel inderdaad wat je zegt interessant. Ja. ja. ja soms kwamen er wel eens dingen voorbij. Nou, daar kon je echt niet uh, een uur achter elkaar aan oh, werken. Oh, nee, Dan ja. ging tussendoor wel eens even een kopje koffie halen. ik dus dacht, nou, even afstand. Het ja, ja. wordt te heftig. Ja, ja ik ja. heb wel eens gedacht, ik, dus een tijdje geleden dacht ik van, ik, ik word... Um, uh, uh, nou ja, rechercheur noem je dat gewoon. Ik ja. dacht, ik ga, ik ga bij de politie en dan ga ik mensen opsporen. Want dat kan ik heel goed. Ja. Want het, dat heb ik dan, naast dit werk ben ik dan redacteur geweest... Bij, televisie, of bij radioprogramma's en televisieprogramma's. En dan moest je mensen opsnorren. Ja. Want dan stond er ergens een artikeltje over een meisje ja. van 16... dat een supermarkt opende. En dan moest je ochtends om half zeven dat meisje aan de telefoon zien te krijgen. Ja. ja. Dus de, ik dacht dat, dat vind ik hartstikke leuk. Maar dat, dat zou ik dan graag willen doen, dat het wat nut heeft. Dus ik, toen heb ik ja. eens iemand bij de politie gesproken, dat ik zei: van kan ik niet gewoon bij jullie rechercheur worden? Want ik kan me ja. zo voorstellen dat als iemand kwijt is, of als ja. iemand um, uh, als je iemand familie van iemand zoekt, omdat er iets ernstigs aan de hand is ja. of zo, dat het handig is. Dat leek me echt een geweldige baan. Maar die baan bestaat gewoon helemaal niet. Nou, dan ga jij hem toch maken? Hè? Ja, maar dat kan dus niet. Want dat zijn gewoon, uh, gewoon of dat zijn politiemensen die dat ja, doen. Die zijn zo star, hè? Ik bedoel, als het zo moet. Oh, nee, nee, nee. Nee, nee dat nou ja, dat bedoel ik niet. Maar dat is gewoon een agent die um, uh, uh, s ochtends nog uh, snelheidscontroles doet. Die doet smiddags uh, um, gaat hij uh, langs bij een, uh, een klacht uh, die nog een uh, opvolg nodig heeft. En dan daarna gaat hij op zoek naar dat soort mensen. Dat is gewoon, het is gewoon een. Dus dan zou ik ja, helemaal... maar dat is ook aan het veranderen, hè? heb ik oh. gehoord voor de radio. Van, want ik luister heel veel naar de radio. Ze willen toch dat die mensen meer op straat zijn. En nou hebben ze een back-office waar ze dan alles uh, uh, naar door spelen. Yeah. En die gaan dat verder uitspitten. Oh. Dus misschien kun jij solliciteren... Ja, misschien kan ik in het back back-office. Ja, ja. Dat lijkt me echt een plek voor mij. Nou. Het back-office. proberen. Ja. Ja, nou, er zegt nu iemand op de chat dat ik gewoon een eigen. Uh, een, soort, een opsporingsbureau bureltje. moet. Ja. ja, ik ga ja, gewoon een detective Ja, maar weet je, tegenwoordig kun je toch iedereen gewoon terugvinden op Hive, en Schoolbank. en Facebook. Ja, oké, okay, maar. Ik bedoel, je moet dan ook iemand kunnen bereiken en daar hebben mensen van dan vaak geen tijd voor om nog zo. eens een keer te bellen en ja. nog eens een keer te bellen en zo. En uh, nou ja, dan denk jij van nou, ik, laat ik de buurvrouw eens bellen. Of zij ook weer meer we dingen weet over die mevrouw. Ja, precies. dat ze werkt ja. overdag, dat zal alleen s'avonds thuis. Ja, nou ja, dat doe ik dan wel even. Zal ik de buurvrouw even? Nee. <laughs> nou, ik denk er nog even over na. Okay. Ja, dankjewel. Het nou, is wel een leuk beroep, maar dan moet je toch wel de nachtdienst erbij blijven doen, hè? Ja, dat, ik, ik, ik laat me hier niet meer wegjagen. Nee, precies. Dat, dat is. Het is, het, um... het is ik, ik moet nog contractonderhandelingen, maar ik blijf dan pas geluisterd, maar het gaat alle kanten uit, hè? Ja, hè? En waar woonde die Annemie nou? In Bunnik, wil je de schoenen hebben? Ja, maar ze woont volgens mij niet bij mij in de buurt. Waar woon jij dan? Ik woon in Bergsenhoek. Waar ligt dat dan weer? Bij Rotterdam. En, uh, nee, een bunnik. Dat, nou, nou... Nee, o, oh, bunnik was het. Ja. Nee. nee. <laughs> kan ze het niet opsturen. Nou, ik, weet je, het is natuurlijk wel zo. Ze heeft een paar schoenen staan. Ja. Een paar mooie schoenen, want ze heeft ze, ze, heeft ze al heel lang. Ja. En ze, ik heb, Om er dan ook weer, weet je, dat zij dan weer de huis uit moet... en een, een, een, een uh, goede nee. envelop regelen en naar het postkantoor en zo... Dat ja. is natuurlijk een beetje... Maar ik heb wel een kennis in Bunnik. Nou, die wil... nou dan kan die er toch even ophalen. En dan stuurt die het weer naar jou. Wat voor mij? Heb jij maat 37,5? Nee, maar ik ken heel veel mensen die niet veel geld hebben. Ach. Dus. Nou, dan laat... moet nou, je nou, even de kennis vragen. Kunnen maken. Vraag jij de kennis of die... Heb jij een computer? Ja. Nou, vraag aan je kennis of hij het wil halen... en dan mail je me even op omroepmax.nl. Oh, dat ga ik doen, ja. Want die schoenen moeten echt het huis uit bij Annemie. Dat kan zo niet langer. Dat is goed. Ik ga het organiseren. Leuk. Dat die schoenen nog goed onderdak gaan vinden, zeg. potdicky. Fijn. Oh, je was al weg. Goed. 0800 Rob. rop ik denk, ik uh, dacht dat jullie het over wasmiddelen hadden of zo, waarover praten zijn. Dat was toen uh, vroeger een spot op de televisie, waarover was over wasmiddelen. Ken je dat niet, hè? Nee, waarover he? praten zijn? Dat is, dat nee, is maar... van voor 1971, of niet? Ja, dat zou best Een heel oud, oud stukje. Ja, toen woonde ik nog in Kampen, denk ik. Oh, echt waar? Ja, ik heb er zo lang in Kampen gewoond tot zoveel uits toe. En waar, nou, dat, is, uh, dat kan drie dagen al zijn, hoor. <laughs> ja, maar... inderdaad. In de Schone Vaderstraat, op de, de, de uh, Abraham kuiperstraat oh. In de Geerstraat heb ik gewoond. In de Geerstraat? Doe maar. 13, nummer 13 was dat. Oh, dat aan het begin. Het eerste, dat was voor het eerst dat wij daar een huis hadden. Van, ik weet niet, dat verhaal ken je van gekke Jennen. Nee. Ik je dat, nee, die had dan al huisjes allemaal. En die vrouw die stond onder de culotine van de gemeente. Oh. Maar die, die maken nooit die huisjes allemaal en zo. Dat we noemen ze gekke jenna toen de tijd. Dat was zo'n bijnaam voor dat vrouwtje. Oh. Ja. En, maar Geerstraat 13, dat is een leuk pandje. Ja, in de, ja in de, maar ook, ik heb daar een kruidenwinkel gehad. Ik weet niet of je dat ook nog weet. Nee. in de Nee, toen was nee? ik er denk ik nog niet. Van, uh, nou, in in, in zo'n winkel hadden wij met thee schenkerij en zo. Allemaal en uh, alle diverse kruiden stond op de markt zonder. Oh? Ja, had ik, uh, oh ja, dat was zo leuk had ik een pan ettensoep gemaakt. En daar helemaal op natuurbasis. En die had ik vastgebonden met een touw. Daar had ik een potje bij gezet, gebonden <laughs> <laughs> ja, Maar dingen. Ik vind ertesoep in een theewinkel winkel best raar. Nee, niet. Nee. Je, wij ze ook en kon je dat eten en zo. Oh, wat uh, leuk. Maken bij bionties, heten dat toen. En, uh, oh. Ja, was een, iedereen kon daar gewoon eten. Wat leuk, wanneer ben je daar weggegaan dan? Oh, heel lang geleden. Oh, okay. Toen ben ik mee gestopt met kruiden. Ik had allemaal kruiden, ze dus kwamen in die winkel allemaal kruiden halen. Hele stukken in de krant gestaan, in de kampenkrant. En zo. Nou, Nou leuk. ja, goed, daar ben ik ermee gestopt, want dat was mij te interessant. Werd, dat. Ja, ik heb Klaasje, oh ja, Klaasje uit Zallen, ken je die dan wel? Klaasje. Ja, klopt Ja. Nou, die heb ik toen bekendgemaakt met kruiden en zo. Oh, Zij had in de tuin alles en ik haalde dat opversen. En uh, zo, zo uh, kwam ik. Uh, en dan uh, vertelden ze al wat de dokter die oorontsteking had. Ze zei: dan moet je hotsblad kneuzen in het water en, dan, en de oordruppeltjes van maken en zo. Nou, zo had ik dan van die handige dingen. Ze dus kwamen zelfs bij mij thuis, maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Maar woonde je ook in de Geerstraat dan? Ja, ja, ja, ja. Want ik ja. woonde in de bovenin, dan hebben we, echt, zelf... we hebben echt op vier stappen afstand van elkaar gewoond. Ja, dat kan. Er was, er was toen ook, ja, er was om die hoek was een café en zo. Ik weet allemaal niet meer wat ja, dat was. Ja, ik wel. Dat... Goed, maar waar belde je over? Nou, over die hond. Oh. Die steeds pist als die... Uh, ga, uh... Nou, ik heb zelf een ADHD-hond. Oh. Hondje, ja. een pup. Dat is een Jack Russell, maar dan wist ik ook niet dat die zo waren. Alle Jack Russels zijn ADHD-hondjes. Ja, ja, ja. Maar als je die aanhaalt, dan gaat hij pissen. <laughs> en ik denk, ja, als je die aanhaalt, crispelt hij en gaat hij pissen. En als je dat nou ge, doet. steeds doet en bevordert en aanhaalt en oh je bent braaf, dan denkt die hond, dan denkt dat hij dan, als je pist, dat hij dan braaf is. En als ja. je dat nou inblijft. Ja. En hij groeit mij op en er wordt niet gecorrigeerd. Nou, dat hij, als hij dan aangehaald wordt, en gaat hij juist apporteren om, om aangehaald te worden, om, een, een, zeg maar, om beloond te worden, laat ik het zo zeggen. Ja. Yeah. Dan groeit dat mee op en dan, blijft hij, dan kan hij dat blijven doen. Ja. Yeah. Omdat hij dan bevorderd is van: oh, dat is leuk en goed, en dan doe ik dat maar. Ja. Yeah. Dat is dat erbij inges ingeslepen. Kijk, als je een hond hebt, een pub hebt, en die doet dat, moet je hem eerst niet aanhalen. Zeg, niet aanhalen, klaar. En dan gaat het, verdwijnt dat. Maar als je dat steeds bevorderd blijft, ja. en blijft maar, en, en vind, iedereen vindt een hond in pup pub aardig. Ja, en dan kan dat, uh, kan die, het is niet hond zo, maar bij hondjes die uh, heel onderdanig zijn, eigenlijk, zijn heel onderdanige honden, ja. die doen dat gauw. Ja. Maar denk jij dan nog dat hij die hond nu nog moet gaan lopen trainen en doen? Of denk ja, je... ja, alle honden kan je, dit kan je afleuren. Dit is niet zo van, nou ja, hij is al zo groot. Ja, vaak denken mensen dat een hond ook een mens is, dat het niks meer kan. Want uh, zelf misschien denken mensen van zichzelf, nou ik ben zo oud, ik leer niks meer. Ja, dat kan. Nou, dan gaan ze dat op een hond ombrengen. Met een hond kun je alles leren, ook als hij oud is. Ja, maar ik, hoe erg leren. is het nou dat een hond in het park plast als hij een stok komt te leren? Nou, lopen ik dat op zichzelf niet. Nee. Op zichzelf is dat niet erg, maar ja, ja, ik denk misschien dat die vrouw zich schaamt of zo, dat... Uh, mensen dat zien of zo, nou, als een hond piste en een stok, nou wat, wat makkelijker als een hond laten pissen. Ja. He, geef me, laat hem een stok ophalen zo. en hij Dan dus hond hond Is de hond ook weer leeg, ja. Ja, nou is dat niet een ramp, maar ja, ik snap het wel hoor. Maar ik bedoel, wat, dit is erbij ingeslepen eigenlijk, vanaf pup. En ja. onderdanig, ook een ook heel, vaak zijn dat schuwe honden. Kan ook heel schuw zijn hoor heel schuw ah, en een dominante baas en, eh, of, of hoe dan ook. Dan heb je dat gauw. Ja. Als ik naar nou een mens kijk met een hond, dan kan ik zien, oh ja, dat is die hond en dat en dat karakter heeft hij dan. Ja. Omdat vaak de dingen, dan mensen dan uh, zo'n hond opbouwen, hè? Die denken dan vaak dat een hond een mens is of zo. Ja, aan het hondje herkent men zijn baas, toch? Hm, mm, wat zeg je? Aan de hond kun je zien hoe de baas van iemand is. Vaak, vaak wel, vaak wel, ja. vaak wel. Hé hey, Rob... Ja, dat, ja. Waar woon je nu? Ik woon in Leeuwarden. Waarom? Ja, ik loop me elke dag eraf af te vragen waarom. <laughs> nou ja, ik ben ik, ja, ik weet wel waarom. Ik heb ook in Zwolle gewoond, maar ik ben naar Leeuwarden schietend. Ja, niet schietend naar Leeuwarden. Ben ik eigenlijk gekomen door schieten, huh? want ik zocht een 100 meter baan en die hadden ze in Zwolle niet en zo en zo. Dus, uh, nou ja, zo nu ben ik ook dat blijven hangen in leven eigenlijk. Maar, de, de, de, maar je doet als hobby, doe je aan schieten. Ja, ja, ja, zeker ja. Waarom? Omdat het een hele mooie sport is en oh. uh, ontspannen en uh, ja toch kundig en uh, ja, het is een ontspanningssport, hè. ademhaling, hartslag, alles uh, werkt daar aan mee met schieten. Okay. Het is een ja. En doe je nog kan iets ieder... met uh, kruiden en gebonden zo? Nee, nou ja, soms doe ik wel eens als ik uh, verkaal of ziek ben of zo, En ik mm -hmm. duur te lang en dan, dan maak ik zelf weer wat. Of zo. En, uh, maar ja, nou niet meer hoor, nou niet meer. Ah, okay. maar ik heb alles toen weggegeven. Ik had stapelboeken, boeken, homoeopathische geneesmiddelen en zo. En, ah, uh, ja. Ik heb daar zelfs in een kamp en kromp gestaan toen de tijd. Een hele grote foto. <laughs> maar ja. mij, ik hou niet van publiciteit. Kijk, ik heb nou, kruiden opengegeven. Hop. Nee, nee, nee. Nou. Als, het mij te heet wordt, als het mij te heet wordt, dan uh, zeg ik: ik duw een auto aan en ik zwaai hem na. Dag! En dan moet je ze allemaal rijden. ze spreken. Nee, kijk, ik, ik wil iets aanduwen, ik wil iets aanswengelen. En als het werkt, dan, dan, dan. Met Klaasje zal ik ook. Ja, dus uh, dan, dan trek ik me weer terug. Want ja, ik weet niet wel, ik hou niet van uh, steeds op de en belangrijk zijn. Want dan moet je zo perfect zijn. Hè? Ja, ja, dat is wel niet. waar. Dat, dat wil ik, ik, wil, ik ben niet perverd, dat wil ik ook niet. Ik wil leven en ik wil lopen en ik wil doen en ik wil. Maar als ik, als ik zo. Dan moet je zo in een kastje zitten. Eigenlijk. En dat vind ik niet leuk. Oké. Okay. Ik vind het wel leuk om mensen te helpen, adviseren en zo. En, uh, nou, en. Uh, en loopt het goed, dan is het prima. Dank je wel, Rob. Hè? Dank je wel. Ik weet niet of je daar wat aan hebt, aan de, aan de hond, die pist. Ja, Hè? hoor. Alle, alle kleine beetjes helpen. Ja, ja, dan chat die wel ook met piezen. Ja, precies. <laughs> Dankjewel, tot de volgende keer. Ja, oké, Doeg, doei. Doei, Ja, ik word erop gewezen via de chat dat ik weer bijna de crypto vergeten. Dat is natuurlijk schandalig, want uh, Mika die uh, iedere week zo'n prachtige crypto bij elkaar verzint, die heeft dat ook deze week weer gedaan. Het zou zonde zijn als we hem niet meenemen in de uitzending. Dus, daar komt hij, de crypto-opgave van deze week luidt als volgt. Stekkie. Stekkie. Uh, hij is goed te doen volgens mij. Want zelfs ik snap hem. 13 letters, daar bestaat de oplossing uit. En je kunt bellen naar 0800-1121 als je de oplossing weet. Stekkie is de opgave. 13 letters moeten de uh, oplossing uit bestaan. En je kunt alleen de oplossing doorgeven door te bellen. Want anders dan moet, ik, dan moet ik de Twitter en de chat en de mail... en allemaal in de gaten houden wie het eerst is. Dus alleen bellen is mogelijk om de crypto door te geven. Stecky 13 letters, 0800-1121. Henny, goeienacht. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen, is ook goed. Als het verwaart me ja. dat er zo weinig uh, mensen reageren op uh, die hond. Oh. Ja, nou, ik, uh, de waarheid we uh, ik allemaal niet in vast. daar gaat er niet op. Maar uh, het is pure enthousiasme... Van uh, een hond. en in dit geval dus uh, de jachthond. Nou, die jachthonden, uh, die worden uh, gefokt om uh, te apporteren. En uh, hoe enthousiaster een hond is, des te beter gaan ze apporteren. Ja. Maar dat kan dus overslaan tot een reactie dat ze zo enthousiast zijn dat ze hun prooi, in dit geval dus die stok, dat ze die uh, ja, eigenlijk zeggen vermozelen. En door hun enthousiasme laten ze iets van hun urine vrij. Ja. Nou, en dat bedoelt die uh, persoon natuurlijk met het, uh, het plassen. Dus, uh, de vorige spreker, die verwoorden het eigenlijk ook al heel erg goed. En wanneer een, een klein hondje met name enthousiast is uh, wanneer de bezoek binnenkomt, nou, dan laten ze iets urine vrij. Nou, wat is de beste manier om dat ja, te voorkomen, 100 dat zal nooit lukken. Dat is, negeer een hond die, dat, die daar last van heeft. En dat is geen uur uh, negeren. Maar laat het eerst even een paar minuten zijn enthousiasme in zijn hoofdje vrijkomen. En dan zul je zien dat die dingen veel en veel minder gaan worden. Enkel alleen. Wat die, uh, die stok betreft. Ja, dat is een enthousiasme. Dat is nooit meer af te leren. Dat kan ik je bestelligheid vertellen. Oké. Okay. Nou ja, dat, dat klinkt inderdaad allemaal wel heel logisch. Ja, nou het is echt. Uh, nou ik kan het uit ervaring. Ja. Kan ik kan vertellen. Zoveel heb ik dus wel met honden te doen, altijd gaat. En nog. Dat. Uh, ja, dat die dingen toch veel vaker voorkomen. Veel, nou, zo vaak. Dat het voor mij onbegrijpelijk is. Dat er niet meer mensen op reageren. En zeggen. Nou. Ik weet duidelijk wel te vertellen uh, wat voor, voor 99% de oorzaak is. Yeah. En vooral enthousiaste hondjes, uh, kleine hondjes, die geven dus uh, wat meer urine, dus uh, vrij. En ze gaan dan ook vaak op hun rug liggen. En uh, dat is dus een teken van, uh, van overgave. Een hond blijft een roedeldier, daar blijft er altijd in. En wanneer je op uh, een programma op tv bijvoorbeeld... een een roedel die je ziet met wolven enzovoort. En wanneer een vreemde eend in de bijt komt, dan gaat hij gelijk gaat hij op, op de rug liggen en dan laten ze iets urinevrij van overgave. En uh, ja, dat gebeurt dus ook heel veel met uh, enthousiaste hondjes, die dus gewoon in een gezin geplaatst worden. Maar afleren is het. Eigenlijk is het onmogelijk. Maar ze heeft er ook wel iets schattigs dat die hond gewoon zo enthousiast is en zoveel pret in het leven heeft. Dat die, ja, zolang het alleen buiten gebeurt. Ja, ja, dat klopt. Maar het is ook heel vaak dat er dus een bezoek komt wanneer dus de hond gewoon in de kamer is. Nou, ja, dat dan, is wat onprettiger. Ja. Dan is het natuurlijk minder prettig. Weet, weet je ook iets ja. van katten toevallig? Nee, nee, nee, uh, nee. Jammer. Nee. <laughs> van katten weet ik, uh... nou, ik ben nog niet zo'n grote liefhebber wat katten betreft. Ik ben nee. een, een natuurliefhebber, en zeker ook van, uh, van vogels. Ja, dan uh, kunt u de link natuurlijk wel leggen. Hè. En, uh, ik vind het schattige dieren, daar gaat het niet om. Maar ik kan er minder enthousiasme over zijn dat mensen s'avonds hun de kattenvrije loop laten lopen en dat mensen dus uh, vogels kweken voor hun hobby enzovoort. En dat ze de morgen daarop ja, een ravage aantreffen. Uh, veroorzaakt door uh, enthousiaste katten, laat ik dat maar zo. <lacht> maar, maar ja, dat is een heel ander... Ja, andere tak van ja, sport. Ja, een heel ander tak. Nou. Uh, bedankt in ieder geval. Ik, uh... ja, nou, ik, uh, ik hoop dat u er wat aan hebt. Ik, uh, ik moet zeggen, als u op de radio bent, zit ik s'morgens uh, toch wel enthousiast te luisteren naar het programma. Zeker naar de vragen die er dus vaak uh, op tafel komen. Maar vanmorgen, ik denk, nou, ik moet toch even uh, reageren. Ik, uh, ondanks dat ik de telefoon wat, uh, wat langer los heb staan, want ik, ik ben koerier. Ja. Dat ik ook veel aan de telefoon zit, uh, zodat ik gebeld moet worden. Nee, maar dan hangen we nu snel op. Ja, heel fijn. Oké. Okay. Ik zeggen, heel veel succes met uw programma. Ja. En we blijven luisteren. Hartstikke fijn, bedankt hè. Oké, hartstikke fijn. dag. Dag. André. Hi Astrid. Hallo, hallo. Hallo. Ja, Astrid, ja, ik belde op eigenlijk met een vraag waar ik al wat langer mee zat, maar die kijk ik nooit durfde te stellen. En door het verhaal van, uh, van uh, meneer Strauss-Kan en, en die Beller en een beetje ook complottheorie. Ja. dacht ik van: Nou, ik stel hem toch. En ik denk dat Astrid het zelf het antwoord misschien wel weet. Nou, dat, dat hoop ik. Dat hoop ik, want we hebben nog maar twaalf minuten. Oh, nou dan, nou, dan kunnen we heel eind in komen, hoor trouwens. Ja, en ik moet nog een plaatje draaien, dus zeg nog tien minuten. Oh, nou, dan zal ik hem snel stellen. Oké, okay, wacht even, hoor. En... Ik wil even heel stil zijn dan, want ik even concentreren. Ja? Ja, Jij ja, kan je vast wel herinneren de dag dat Pim Fortuyn werd vermoord. Ja, 6 mei. Ja. ja en uh, toen, toen werd er nog genoemd. ik zat dan ook in de auto en ik vervolgde me in de radio mee. En toen kregen we ook te horen dat de ambulance het terrein van het mediapark niet op kon, want de poort was dicht. En uh, daardoor was daar een vertraging in, in de aankomst van de ambulance. Mm -hmm. En tegelijkertijd kregen we ook op de radio te horen dat het zo druk was op het Mediapark... omdat namelijk de diensten aan het wisselen waren. Mm -hmm. Nou ben ik zelf ook wel een paar keer op het Mediapark geweest... Mm -hmm. maar die hoofdingang, dat is gewoon met een portier en een slagboom... is eigenlijk altijd open, die hekken zijn niet dicht. Nou, er zijn, dan, ja, nou niet eens, niet... er zijn aan die kant niet eens hekken. Nee, en dan heb nee. ik en met mij al, al, eigenlijk al die jaren al afgevraagd... Van, hoe kan het nou dat die ambulance daar voor een gesloten poort staat en daar tien minuten moet gaan staan wachten totdat er iemand met de sleutel komt, terwijl die gewoon via de ingang gewoon naar binnen kan rijden? Ja. En ik dacht van nou, misschien dat jij weet van nou waarom dat dat is. Ik denk van ja, jij zit er iedere dag misschien. dat Ja, is mijn ja maar ik het, het, het gedeelte waar hij uiteindelijk neergeschoten is, daar heb ik heel erg lang gewerkt. En uh, ik, ja, dit, dit hele verhaal, ik ken het niet hoor. Ik wist niet dat die ambulance voor een poort zou hebben gestaan. Want volgens mij um, uh, uh, is die al zo snel overleden... dat ook een ambulance daar niets meer aan had kunnen doen. Maar... Nee, nou, nou dat, dat denk ik zelf ook, omdat hij in het hoofd geraakt was. Maar ik kan me nog herinneren, in het journaal waren daar nog beelden van... dat die ambulance daar inderdaad voor, uh, voor een gesloten hek stond... Nou, en ik, ik vond dat zo vreemd. Ik denk van, nou, dat, dat kan toch niet waar zijn? Nee, maar die, die kant die, waar dat gebeurd is... Ik bedoel, als ik daar ging werken in dat pand... en ik parkeerde dan op dat terrein waar hij uh, uh, uiteindelijk is overleden... dan hoefde ik niet één hek door, nergens. Ja... Dus... Nou, dan, dan, dan blijft dat toch een mysterie dan. Ja, maar weet je wat het, je merkt bij dat soort situaties... en het wordt eerlijk gezegd alleen maar steeds, uh, steeds meer en meer... Uh, er wordt gewoon ook um, uh, heel veel halve waarheden worden, hele waarheden... Hè, omdat ze gebracht worden als hele waarheden. Ja, ja, ja kijk, ik heb mijn informatie natuurlijk ook gewoon vanaf uh, van Radio 1 en van het journaal... Ja. En, uh, en van wat je op televisie ziet... dus de media is toch de belangrijkste informatiebron... voor, uh, voor de gemiddelde uh, kijker en luisteraar. En uh, ja, ik, ik heb dat altijd zo vreemd gevonden... aan de hand van mijn eigen ervaringen... wanneer ik op het Mediapark was geweest. Dus vandaar het, dat ik dacht van... ja, ik denk ik van het zo... Ja, ja. Nou, het, is wel, het is wel... Ik er een beetje mee zitten. Ja, het is ook zo dat er... Uh, uh, er is een, uh, of er zijn meerdere sites... Met uh, een soort van, nou ja, hoe zeg je dat? Ja, je kunt het verschillend noemen, maar onduidelijkheden rondom de moord van Pim Fortuyn staat, staan een aantal dingen die mensen raar vonden. En zo staat er ook onder het kopje ambulance voor dicht hek. De ambulance die te hulp schoot, stond voor een dicht hek. Het AD schrijft op 7 mei. melding van het neerschieten van fortuin. bereikt de meldkamer van de ambulancedienst. De ambulance meldt zich bij de hoofdpoort van het mediapark. Door een storing kan het hek niet open. Andere ziekenwagen andere ziekenwagen arriveert bij Fortuin. En op 18 mei staat er dan... als eindelijk de ambulance arriveert... tergende minuten opgehouden door een computerprobleem... met het hek rond het mediapark... verdwijnt de hoop dat Fortuin het zal overleven. De NRC op 7 mei... volgens de politie komt de eerste melding om even over zes binnen... Om twaalf over zes komt de ambulance bij de ingang van het mediapark. Het hek is echter dicht door een technisch probleem. De ambulance moet omrijden. Bij de andere ingang van het mediapark, even kijken, die wel open is, moet de ambulance wachten omdat de situatie in het mediapark nog niet veilig is. De schutter loopt nog rond. Volgens de politie is de ambulance om uh, kwart over zes bij Fortuin. Even kijken wat er nog meer over. Zijn. Ja, nou ik blijf dat toch dan vreemd vinden op het tijdstip dat er zoveel mensen in en uitrijden, omdat ze uh, einde werk, begin van werk is. Ik heb het altijd in wel vreemd gevonden. Ja, nee, dat is wel da, waar. Da, dat is altijd. Dat is nu beter, want het is allemaal uh, omgezet. Maar dat was altijd wel heel, heel, heel erg druk. Daar kon je ook uren in de file staan om het mediapark af te komen. Maar. Dat, um, uh... En dan ook nog een hek, wat dan dicht is door een storing. Ja, dan, dan, dan, dan zit je. Nee, maar op er, op is je daar er is daar gewoon geen hek. Er is daar geen hek. Dus dat is echt gewoon onzin. Dus dan klopt die storing ook niet. Ik zit, te, ik zit te denken waar daar een hek kan zijn waar een slagboom of een uh, gesloten hek kan. Hm. Nou, ik, kan, ik, ik, maar kan... ik heb je denk ik aangestoken met, met, met, met mijn vraag in mijn hoofd van dat ik het nooit begrepen heb. Nee, ja dat is ook zo. Nee, ik zit echt te denken, ja, als er op drie verschillende plaatsen wordt gezegd dat er een hek was, ga ik ook twijfelen. Ja, en nou, er zijn ook beelden van, van een ambulance die voor een hek staat. Ja, dat kan je kan aan de andere kant wel voor het hek staan, maar dan sta je gewoon aan de verkeerde kant. Maar ik kan me ook wel weer... Nou, dat kan het toch geweest zijn... Want als de situatie niet veilig is om via de hoofdingang te gaan, omdat daar heel veel mensen zijn en, uh, en, en uh, um, uh, ondertussen de, uh, de mensen het park in en uit en die dader loopt daar nog rond, dan moet je, moet je via de andere kant via een hek. Ja, nou ja, misschien dat dat het dan geweest is. Ja, dat zou kunnen. Dat ze daar wel een noodingang nood ja. voor hebben dan. Ja, maar ja, dan hoop het... ik wel dat ze bij de tegenwoordige test... zou controleren dat het hek het dan wel doet. Ja, maar ja, dat is natuurlijk altijd overal zo, toch? Een hek dat nooit open ja. hoeft... Dat, uh, dat moet je dan iedere tien minuten controleren. Want tien minuten later kan hij het weer een keer niet doen. Ja, dat is ook weer zo, dat klopt. Dat klopt. Maar dat, goed... Uh, nou, ja, kijk, nou ja, ik wil ook graag weten wat jij ervan vond. Maar dat ja, nou ja, een vriendin van mij... die werkte toen ook op het Mediapark... en die zegt, er was een hek... En de situatie was heel anders dan nu. Maar ik, ja, ik probeer me voor me te halen. Maar als ik daar parkeerde, hoefde ik hoefde niet door een hek. Uh, ja, ik kon me eigenlijk ook geen hek herinneren. Nee. Dus vandaar dat, uh, dat, dat me dat altijd een beetje in mijn achterhoofd bezig hield. En door eigenlijk het verhaal van meneer Strauss, dacht ik van ja, nou, dan stel ik ja. hem nou ook. Ik denk van, uh... Ja, maar, het is ook, je, maar je kunt de meest wilde dingen gaan bedenken allemaal hè, aan alle kanten. Want... Um... Ja. Ja, dat komt denk ik ook wel, omdat je natuurlijk nooit kan uitsluiten dat er misschien geen andere dingen meespelen. Yeah. Uh, we zien toch ook allemaal die films over spionage en, en trucs die ze daar allemaal bij uithalen. En, en dan denk je van, ja, uh, iets zal er wel misschien ook wel van waar zijn, want je kan ook natuurlijk alles wel een beetje sturen. Althans, overheden sturen dingen vaker aan, dus waarom zouden ze ook op zo'n manier niet proberen dingen te sturen? ja. Yeah. Ik, uh, ja, ja, je kunt het inderdaad. Je kunt de wildste dingen bedenken. Ja. Het is goed voor films in ieder geval. Dat sowieso. Ja. Ik zie, we zitten, ondertussen zitten we hier oude beelden op te zoeken. Op allerlei, en ik zie, ik zie nu beelden van een hek. Maar ik zit te bedenken waar dat hek dan stond. Dit was, niet de, dit was toch niet de hoofdingang van het mediapark? Ik kijk nee, daar zag het toen ook op de tv niet naar uit. Want nee. dat, dat is altijd met zo'n loge. Ik kijk, ik kijk even naar onze technicus. Moest jij dan, als je dat mediapark opkwam rijden... met een pasje het mediapark op? Oh, ja, maar dan was die toen toch niet... Ja, dan hebben ze misschien dicht gegooid of zo... in de paniek of zo. Uh, dat, uh, dat zou nog wel kunnen. Als je zegt van, oh, er is een gepleegd. sluit alle ingangen. weet je, sluit alle ingangen af. Dat ze iemand het hek dicht gegooid heeft. En dan is ja. het ook weer een raar verhaal... dat er een technische storing is natuurlijk. Ja, ja. ja. Dat verklaart wel waarom het hek dicht is, met de storing in ik niet. Ja, nou ja, maar dat, uh, ja, als iemand zegt er is een storing, dan uh, kun je uh, hoog en laag springen. Nou, dan moet ik toch maar bij de politie. Dan kan ik het uit gaan zoeken voor je. Ja, ja, ja, ja als je dan maar wel bij de radio blijft hè, om een beslag te doen. Nou, ik, uh, ik uh, ga mijn best ja. voor je doen. Je bent geweldig. Ik denk Even. dat het nu niet meer gaat lukken. Ik heb er nu zo lang over zitten filosoferen... dat het tijd wordt om, uh, om de eindtune in te gaan starten zo ongeveer. Ja, dat dus vind ik wel trussen straks. Ja, dankjewel. Je hebt niet toevallig een tongpiercing, hè? Want daar heeft echt helemaal niemand over gebeld, de hele uitzending niet. Uh, uh, nee, en ik wil er ook geen. Oh, nou dat is ook een ervaring. Ja. <laughs> Dank je wel, hè. Tot de volgende Yo, keer. slaap lekker. Doeg. Doei. Ja, dan zijn we echt weer aan het einde gekomen van deze uitzending van Nachtzuster. Je kunt me de hele week mailen op Nachtzuster.omroepmax.nl. en via www.omroepmax.nl slash nachtzuster kun je ook uh, het gastenboek van het programma checken. Dat is misschien ook wel leuk. En de crypto is trouwens niet opgelost, dus mocht je het weten nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl geven we die prijs gewoon volgende week weg. En dan vertellen we dan ook wat de oplossing is. Zal ik nog één keer dan de opgave geven? Terwijl Dianne Ross al uh, de nieuwe dag, de nieuwe vrijdag aan het bezingen is. Zal ik dan nog een keertje doorgeven waarmee je een, uh, weet ik veel, een prijsje kunt winnen. Ik weet nog niet eens wat het is. Ik ga weer iets verzinnen. De opgave is stacky: De oplossing moet bestaan uit 13 letters. En geef hem door als je het weet via nachtzusteromroepmax.nl. Dag!